...of je geluisterd hebt gisteravond naar, uh, naar Indigo Soul Station... ...waar, uh, waar ik een uh, leuk uh, gesprek had met, uh, met Rob van Oosterbrugge... ...en uh, vond het in ieder geval zelf ontzettend leuk... ...en ook uh, op de chat leuke reacties en bedankt nogmaals daarvoor. Um, ja, zo, je, zo zie je dat zo'n uur eigenlijk ongelooflijk snel voorbij gaat... Uh, en ja, dat er nog zo geeselijk veel te vertellen is. En later dacht ik ook, oh, dit had ik ook nog kunnen zeggen en dat ook. En nou ja, dat gebeurt dus allemaal verder in een lezing. En nou, in ieder geval nu ook weer een kleine meditatie om ons te verbinden met het licht. En dan kun je de beslissing nemen om even in het licht te kijken. Een kaars of een lampje. Of een weerkaatsing van de zon. Of gewoon visualiseren het zonlicht voor je. Alles is mogelijk. Ook als het donker is. Weet dan dat de zon altijd schijnt. Ook al zie je hem niet. En verbind je daarmee. Verbind je daarmee. Verbind jezelf het licht dat jij bent. Je bent een ziel en je hebt een lichaam. En jouw lichaam, dat heb je maar tijdelijk. Maar die ziel ben je altijd. Van het begin tot het einde van jouw evolutie, die dus nooit het einde is. Want je gaat weer op in een volgende vorm en ook daar besta je weer uit. Zo zie je dat alles in elkaar grijpt en dat alles met elkaar te maken heeft en dat alles in het universum één is. Dat is wel even heel snel gezegd, maar misschien kun je me een klein beetje volgen. Alles is één. En zo zijn we dat ook met onze medemensen. Maar in ieder geval, <coughs> verbind je even met het licht. Gewoon even met het licht verbinden. Dat hoeft niet een half uur te duren of een halve dag. Word er trouwens blind van als je zo lang in het licht kijkt. Maar kijk eens even rustig naar de zon. Of in een lampje. Adem dat licht in. Zie dat voor je ogen, dat licht. En breng dat naar je. Naar je zonnevlecht. En als je pijnlijke plekken in je lichaam hebt, of een doodgewone hoofdpijn, ga er eens naartoe met dat licht. Of een verkoudheid. Ga er eens naartoe met dat licht. Zie dat die verkoudheid jou iets aangeeft. Een verandering die je bij jezelf kunt laten plaatsvinden. Breng dat licht naar je hoofd toe. Als je dat zou willen. En je zult tot je verbazing merken. Dat als je dat gewoon geconcentreerd doet. En dat kunnen we allemaal. Niemand uitgezonderd. Dat je dan op een gegeven moment gewoon het in je hoofd voelt eh, openbreken. Je kunt het iedere keer zo doen als je verkouden bent. Of als je denkt dat je het aanvoelt te komen. We zijn zelfs zo... Suggestief in onze gedachten dat we als we iemand aan de telefoon hebben die snip verkouden is, dat we denken dat we het dan ook krijgen. En dan krijg je het ook. Net zo gemakkelijk kun je het zelf ook weer oplossen. Het is eenvoudiger dan je denkt. Want alles is erop gericht in je hele lichaam om als je ziek bent jezelf te genezen. Als je betekenis weet van al die al die signalen die jouw ziel uitzendt en die wij ziekte noemen, als je daaraan gaat werken, dan ben je op je eigen weg bezig, jouw weg die alleen voor jou is, waar niemand over gaat, niemand invloed op, op uit hoeft te oefenen. Alleen jijzelf. Of laat je toe dat iedereen zich met jou bemoeit, dat je geen zelfverantwoordelijkheid zelfverantwoordelijk, meer voor jezelf voelt. Het kan allemaal. Maar jij bepaalt. Altijd. Jij bent het middelpunt van jouw wereld, van jouw universum. Nou, een kleine, hele kleine meditatie nog eventjes, doe je ogen dicht, en zie dus de zon voor je ogen, de binnenkant van je oogleden, adem die zon in, hou de adem even vast en adem rustig uit, maar doe het nog een keer, adem rustig in. En adem rustig uit. Ik denk dat deze ademhaling een goddelijke ademhaling is. Je bent een stukje God. Dat is wat jij bent. Je bent een licht. Je bent een stukje van die enorme energie. Voel in jezelf. Hou alles uit jezelf. In een inademing naar boven. Start stort het uit. In het licht. In de ziel. Die jij zelf bent. Voel hoe je langzamer. Rustiger wordt. En voor de mensen die voor het eerst luisteren, zo'n korte meditatie aan het begin van mijn lezingen doe ik om je, om je te laten verbinden met het licht, maar dat je, dat je ook begrijpt dat wat je zult ontvangen, dat de weg voor jou van binnenuit naar het licht is, dat jij het licht bent. Op die manier open je je, je navelchakra, je zonnevlecht. Het is ook belangrijk dat je weet dat je de verbinding hebt met het licht. Zodat er niets anders binnen kan komen. Want je staat wel helemaal open als je naar een spirituele lezing luistert. Dus de invloed van het licht is daar. Dan is het belangrijk dat je jezelf beschermt door je met het licht te verbinden. Dan weet je absoluut zeker dat niets anders bij jou binnen kan dringen. Laat alles los van de dag. Je kunt er toch niks mee. En als er gedachten door je hoofd heen dwarrelen... Nou, dan is dat maar zo. Laat ze maar komen. Ontvang ze maar, al die dwangmatige gedachten. Laat ze maar komen. En leg ze neer... In de ziel die jij bent. In het licht dat jij bent. Want dat is wat die gedachten willen. Die willen alleen maar naar het licht... En er is maar één die ze daar kan brengen. En dat ben jij zelf. Laat ze daar maar rustig naartoe gaan. Laat ze maar komen. Al die dwingende en al die dwangmatige gedachten. Alles wat door je hoofd spookt en waar je maar niet van af kunt komen. En waardoor je waarschijnlijk ook niet in slaap kunt vallen. Dat is niet erg. Neem ze allemaal op. En leg ze neer in de ziel die jij bent. Die ziel kan alles, alles opnemen van jou. Zo kun je dus in jezelf terugkeren. Met je was er al, alleen. En liet je vaak uit je evenwicht brengen. Uit je eigen gevoel halen. Ga terug naar dat gevoel in jezelf. Daar, <tie> op die plaats waar jouw ziel zit. Daar kun je al je problemen inleggen. En je herinneren hoe je ooit met het leven omgegaan was. Daar kun je alles... ...behandelen... ...en begrijpen. Dan vertelde ik je vorige week... ...dat het zin heeft om... ...positief te zijn... Maar ook dat je door dat positieve zijn eerder in staat bent om jezelf, je binnenste, aan te raken. En voor veel mensen is dat ook ontzettend moeilijk. Het valt ook niet mee, hè. Ben je helemaal positief? Is het nog niet genoeg? Laat je aan iedereen merken hoe positief je bent. Maar van binnen kun je nog best wel zo'n een lelijk kringetje zijn. Je verwijt anderen dat je ze jou slecht behandelen. Maar hoe doe je dat zelf? Ben je eerlijk naar jezelf? Waag het je af. Het is niet erg. Ieder mens is hier doorheen gegaan. Het is zichtbaar voor anderen. Maar je kunt besluiten om er wat aan te doen. is dus niet alleen dat je. Helemaal positief denkt te zijn. Nee, dat is nog niet genoeg. Want dan begint het pas. De wereld om je heen verandert wel ineens, maar je bent nog niet helemaal veranderd. jij bent wie je bent, dus was en altijd zijn zult, dan ben je dat, dan hoef je niet te veranderen, maar dan wens je steeds maar weer in die verandering mee te gaan, dan weet je dat het nooit ophoudt, dat er iedere keer weer achter een gedachte een, een andere gedachte is, een verdere Een verder denken is. En dat houdt nooit op. Maar ben je werkelijk wie je bent? Kijk eens eerlijk. Ben je dat nu al? Heb je de totale vrede in jezelf? Kun je in evenwicht blijven? Ondanks... Wat er op je weggelegd wordt, ondanks alles wat er ook gebeurt, wat mensen ook tegen je zeggen. Je kunt net doen alsof, en je kunt jezelf voor de gek houden, maar je kunt jezelf ook aanpakken. En over de hobbels heen komen die op je, op je weg neergelegd worden. Voor mij hoef je niet te veranderen hoor. Helemaal niet. Als je dat niet wilt, dan wil je dat ook niet. Jij bepaalt zelf. Maar laat ik zeggen dat ik in feite met veranderen bedoel hier op aarde dat we ons ego loslaten. Zodat we kunnen worden wie we altijd al waren, maar ook kunnen worden wie we wensen te worden. Zolang, zodat we uit onze herinnering kunnen leven. De herinnering uit onze ziel, die altijd. ...het allerbeste voor ons geweest is. De herinnering aan het gevoel in onszelf. Het diepe gevoel. Dat afkomstig is uit die ziel. Uit wat we zelf zijn. Maar waar wij mensen toch zomaar... ...aan voorbij gingen. We stapten toch zomaar... ...in de val... ...van het ego... En dachten dat dat het leven was. Toen stonden we zomaar toe dat anderen ons pijn deden. En we dachten dat het het leven was als we op ons buurt anderen weer pijn deden. Totdat we begrepen dat dat ook niet de weg was. Dat het een eenvoudig en heel simpel was, hoefde slechts uit dat ego te stappen. Uit die illusie. De werkelijkheid die sommigen werkelijkheid noemen. Maar die een illusie is. En als we terugkeren naar het leven vanuit ons diepe gevoel. Zonder emotie. Dan leven we een leven zoals we dat diep van binnen graag willen. En niets kan je daarin tegenhouden. Dus ja, willen wij mensen veranderen? Het is altijd de vrije keuze van de mens. Hier op aarde heeft het licht, God, de energie, ook wetten neergelegd. Geen aardse wetten, geen wetten van de mensen. Maar een hele belangrijke wet, de, de belangrijkste wet, die alleen op deze aarde geldt. was de wet van de vrije wil, die het goddelijke, ons gegeven heeft. Dus als jij vindt. Dat jij niet hoeft te veranderen. Dat het zo wel goed is. En als jij vindt. Dat iedereen om je heen. Veel mensen om je heen. Moeten veranderen omdat jij er niet mee om kunt gaan en omdat jij dat zo wenst, omdat jij je dan beter voelt, is dat dan ook zo? Denk je werkelijk dat iedereen voor jou moet veranderen, omdat jij een beter leven zult hebben? Nou nee, hoor ik je zeggen, niet die en niet die, want die zijn liever mij. Tja, dus de anderen moeten voor jou veranderen en als ze dat niet doen, dan ga je lelijke dingen over ze zeggen, dan ga je roddelen, dan ga je beklagen. Dus jij vindt dat je niet hoeft te veranderen, maar de anderen wel. Voelt dat goed? Voelt het goed diep binnen in jezelf? Dat anderen om jou moeten veranderen? Zie dat je hierdoor teruggeduwd wordt naar de ziel die je bent, naar het lichaam dat je hebt. Blijf nou eens in dat gevoel zitten. Hoor wat er gezegd wordt door de eeuwen heen. Verander de wereld, maar begin bij jezelf. Denk je dat daar geen waarheid in zit? Dus lieve mensen, vele, en ook jij, jij ook wellicht, vele mensen zijn nu op een punt aangekomen waarop je neigt te denken dat jij wellicht dient te veranderen. En dat is een belangrijke beslissing. Dat is een beslissing die er voor de rest van je leven toe doet. Die bepalend is voor de rest van je leven. Voor je hele evolutie. En je bent wijs genoeg om dat in te zien. Denk je over na met de hersens van je lichaam. En misschien zijn er mensen onder jullie die het liefst alles van een ander te horen krijgen hoe ze het moeten doen. Maar juist in deze dingen gaat het erom dat je dit hele proces van nadenken zelf doet. Dat kan niemand voor jou doen. Wat dat betreft krijg je veel, heel veel via deze lezingen aangereikt. Je mag ermee omgaan zoals je wilt. Je mag het belachelijk vinden. Je mag zeggen dat je er niet naar kunt luisteren. Je mag alles. Je mag het naast je neerleggen. En je mag het prietpraat noemen. Of psychologisch gezeur. En meer van dit soort woorden. Jij bepaalt. Maar eens zal er uit je herinnering. Deze waarheid omhoog komen. Want ook jij bent daar deel van. Want veel mensen zouden wel willen horen. Hoe ze willen, moeten leven. En er zijn nog velen die ze dat vertellen. Om er vervolgens niets. Of bijna niets. Aan te doen. Deze mensen lopen van de ene. Op van de ene therapeat naar de andere. Deze mensen zijn maar bezig aan die bovenste rand van de beker. Ze hebben pijn en verdriet. in hun hart. En iedereen is weer bereid om te helpen Tot een gegeven moment iemand zegt genoeg is genoeg. Nu doe je het niet je hetzelfde doen. Het zijn dus mensen die naar alles luisteren, alles naar boven halen, om er vervolgens niets of bijna niets aan te doen. En daar zit geen oordeel in. Het mag. Mij maakt het niet uit. Het licht maakt het niet uit, want het geestelijk voertuig zal altijd heer en meesterschap herwinnen, ooit eens in een punt van de evolutie. Maar voor dit soort mensen die overal omheen dwalen, zou je bijna zeggen, Dan zou ik tegen willen zeggen, ik zeg je niets nieuws. Je weet het allemaal al. Haal het uit je herinnering. Wees eens een keer zorgvuldig voor jezelf. Alles wat je leest en hoort, lees het zorgvuldig, luister je zorgvuldig. Dus alles wat je leest, weet je al, alleen, ach, ik herhaal het nog maar een keertje, je hebt alle kennis in je. Maar, zoals velen zeggen, er is iets dat je tegenhoudt. De ego wellicht. Jij zegt het. Aan de ploeter dus, als je het lastig hebt met mensen om je heen. Ook voor mij, ik weet, net zoals velen, bewustzijn is, is niet overdraagbaar. En ik zeg het nog maar een keer, het ligt werkelijk niet aan de mensen om je heen. Maar als je de dingen veranderd wilt hebben, dan dien je bij jezelf te beginnen. En je te begrijpen, je oude vorm te begrijpen en te accepteren, over jezelf nadenken. Dan pas kun je de volgende stap zetten. Daar heb ik geen zin in, hoor ik vaak zeggen. Nu even niet, dat is allemaal goed. Ja, het is vaak niet anders. Dat is het accepteren, het simpelweg accepteren van de ander. Maar denk aan jezelf. Zelf dien je dat denkwerk te verrichten. Niemand kan dat voor je doen. Er is misschien eens een keer in een lezing, een woord of iets wat je van me ontvangt, in een e-mail, dat je grijpt en waar je over na kunt denken. Oprecht, eerlijk. Want zelf dien je dat denkwerk te verrichten, hoe lastig het ook lijkt. Je zou nu kunnen zeggen dat je alles accepteert van mensen en dat je hartelijk bent en vriendelijk en meegaand. Nou, zo kennen we er nog wel een paar. Maar waar ben je werkelijk? Het denkwerk waar je steeds omheen draait. Het is niet erg hoor, jij bepaalt. Maar tegelijkertijd is het wel erg. Je bent met van alles bezig om je tijd te vullen. Je bent zelfs heel druk bezig. Je doet van alles. Maar wanneer kom jij, jij die je bent en altijd zijn zult, wanneer kom jij aan de beurt? Wanneer neem jij tijd voor jezelf? Wanneer ga jij van jezelf houden? Ik hoor velen al denken, want nu gaan er al gedachten bij je aan het werk om, om het weer allemaal tegen te spreken. Om, het, om, het, om te vertellen hoe het wel is en niet is. En je draait in kringetjes rond op deze wijze. Laat het eens los. Dat is ego. Jij bepaalt dat je ego zich ertussenwermt. En jij alleen kan dat veranderen. Je ego zal je niet zo gemakkelijk loslaten. Maar als jij bepaalt dat je op een andere wijze je gedachten wilt gebruiken... Kom dat zomaar. Gebruik je hersenen. En laat die hersenen met jouw gedachten zich naar binnen richten. Naar binnen in jouzelf. Je hebt twee soorten gedachten. Dat zijn de gedachten in jezelf die je tot nu toe altijd naar buiten laat richten. En ik hoor als het ware je gedachten al met jou aan de haal gaan. Je wilt het weer tegenspreken en mij vertellen hoe goed je bezig bent en dat je het niet meer weet. Kijk of het werkelijk zo is. En weer spreek het eens een keer niet. Zit er een kern van waarheid in? En dat zijn dan de gedachten die zich naar binnen richten. De gedachten, dus dat je op de gedachten komt, zou er een kern van waarheid in zitten. En laat ik die dingen eens rustig onderzoeken. Kun je het opbrengen om te denken... Wat ze zegt, doet ze omdat ze het beste met mij voor heeft. Ze zal mij niet onderuit halen. Ze zegt het werkelijk uit liefde. En ik hoef niet op mijn hoede te zijn. Ik mag gewoon luisteren. En de liefdevolle gedachten, die diep in mijzelf zitten, toelaten om te luisteren. Ik hoef me niet te verdedigen. En ik hoef me geen slachtoffer te voelen, zoals er nu tegen mij gesproken wordt. Want ik ben het waard om de werkelijke waarheid over mijzelf te horen. En het waard om van mijzelf te houden. Want het, want het is zoals gezegd niets nieuws. De kennis zit al lang in je ziel. Kun je die gedachtegangen volgen? Denk je wel eens zo? Dat is de gedachte naar binnen toe. Ieder mens heeft alle kennis in zich, alle inzichten, alle waarheid om het leven in vrede en in heelheid te leven. Je weet al die dingen, alleen je hebt het nog niet uit jezelf naar boven gehaald. Je hebt zelf je weg laten blokkeren door, door je ego. Eens wist je het vanzelf. Net als alle mensen was je het kwijtgeraakt. Maar de kennis zit nog in jou, in de ziel die je bent. Met de gedachten die zich naar binnen richten. En dat zijn volslagen, eerlijke gedachten over jezelf. Dat zijn gedachten met liefde voor jouzelf. Kom in je eigen kennis, in je eigen ziel. Je hebt al zo vreselijk veel zorgen en verdriet gevoeld over hoe anderen over jou dachten. Dat je dat gevoel maakt moeilijk. Loslaat. Denk daar eens kalm en rustig over na. En neem daar de tijd voor. Dat gevoel van diep verdriet in jezelf en toch manmoedig doorgaan. Met je leven, met je problemen, met je lichaam. Maar kom terug naar wie je werkelijk bent. wie je wilt zijn. Je bent een gouden mens. En je leeft je leven goed. Je hebt geen kwaad in je. Je hebt zo ontzettend veel te geven aan anderen. En je geeft ook zoveel aan anderen. Maar je hebt het gevoel dat anderen jou dan niet waarderen. is toch maar zo, dat anderen jou, dat anderen dat niet voelen en niet waarderen. Maar misschien geef je wel te veel en dien je wat dichter bij jezelf te blijven. Wat meer gereserveerd wellicht naar anderen toe. En denk eens rustig na voordat je je zo geeft aan anderen. Niet iedereen hoeft te weten wie je bent en hoe je de dingen doet. En misschien heb je er wel wat aangedaan om wat meer assertiever in het leven te staan. En dat is ook goed. Maar denk je niet dat het nu het moment gekomen is dat je blik naar binnen richt. Om zorgvuldig met jezelf om te gaan. Om dat liefhebbende mens te worden die je diep van binnen bent. Dat ben je aan jezelf verplicht. Aan niemand anders. Maar goed. Zoals met Alles. Jij bepaalt. Geef herkenning aan jezelf en sta met beide benen op de grond. Niemand zou in staat moeten zijn om jou uit je evenwicht te brengen. En nogmaals, je zou kunnen zeggen dat je dat dan even voor elkaar gaat brengen en dan, ach, en ik zeg het toch maar weer even, moest om je heen gaat meppen. Met andere woorden, je gaat dan toch weer vanuit je leven leven. Dan bepaalt je ego en komt er op een moment arrogantie om de hoek kijken en meer van deze illusies. Maar nogmaals, jij bent heren, meester over je leven, dat is jouw macht en gebruik je die. Of laat je anderen de macht over jouzelf geven, zodat anderen gaan bepalen hoe jij je leven moet leven. En je weet hoe je leven er dan uit zal zien. Maar misschien, heel misschien, heel misschien. Ooit een moment in je evolutie zul je hierover nadenken. Je dient het zelf te doen. Niemand kan je daarbij helpen. Ook ik niet. Toch weer een uh, ander onderwerp eventjes, want het lijkt me wel genoeg dat ik hierover uh, heb gesproken, van um, een andere orde wellicht. Het is een ander onderwerp, maar in principe komt het altijd op hetzelfde neer. Steeds is het weer dat mensen geen erkenning aan zichzelf geven. Steeds is het weer dat mensen maar moeilijk over zichzelf heen kunnen komen. Tja, liefde is een eigenaardig iets. En je kunt er behoorlijk van in de war raken. als je er middenin zit en geen weg mee weet. Dat is de basis waar je over na zou kunnen denken. Maar ik zit me eigenlijk te bedenken. Ik denk toch dat ik dit voor een volgende. voor een volgende lezing ga houden. Ik denk toch dat het genoeg is geweest. Wat ik hiervoor heb gezegd is eigenlijk al duidelijk genoeg voor mensen. En als ik er nu weer een ander onderwerp bij ga halen, dan werkt het maar verwarrend. En natuurlijk is het zo dat het altijd op hetzelfde neerkomt. Maar het lijkt me ook goed om, eh, om eigenlijk bij het vorige onderwerp te blijven en... Eh, wat ik dus in mijn gedachten had voor volgende week te bewaren. En wat dat betreft zou ik nog eigenlijk aan de eigenlijk willen toevoegen bij de bij wat ik hier zo even zei. Het is voor deze mens, voor velen van ons dat we eens over na zou kunnen denken, ermee op te houden van anderen te verwachten wat je zelf moet geven. Maar ik denk dat dat een uh, goede afsluiting is voor, voor deze lezing. Er is nog wel wat minuten over, maar ik denk dat ik het hierbij laat. Um, nou, het gaat met alles zo. Jij bepaalt hoe je met je leven omgaat. Daar is niemand verantwoordelijk voor je. Alleen jijzelf. Daar kun je nooit een ander de schuld van geven. De ander is nooit schuldig. Nooit Maar goed, ten overvloede nog het volgende. Al mijn lezingen zijn te beluisteren op mijn website ihra.nl. IHRA en natuurlijk een volle week op het archief van indigosoulstation.nl, Indigo waar je op mijn website kunt natuurlijk ook altijd vragen stellen en je krijgt altijd een antwoord. Doe wel even je e-mail de adres er goed bij, want ik kan je anders niet bereiken. En dan hoop ik maar dat degene die dat kort geleden gedaan heeft, dan de afgelopen lezing heeft beluisterd, want daar heb ik het antwoord in gegeven. Maar voor nu, in ieder geval, tot de volgende week. Heel erg bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je allemaal een heerlijke week mag hebben met alle mensen om je heen. En dat je eens mag bepalen. Dat jij bepaalt hoe jij je leven leeft. En dat je dat niet door anderen laat bepalen. Nou. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dag. En dat is een beetje een harde klik, maar dat is omdat ik iets af moet sluiten. Oeh. Nou, eens even kijken. Ja. Nou.